6 uur, het NOS-journaal, Ewout de Jong. Goedenavond, president Assad van Syrië heft de noodtoestand op. Nieuwe getuigen schiet partij door flyeractie Alphen... en duizenden demonstranten tegen kernenergie. Het weer vanavond wisselend bewolkt. Vannacht helder, het kwikzout zakt tot een graad of drie. Morgen vrij zonnig en een kleine kans op een bui. Het wordt 13 graden op de wadden en 16 tot 19 graden in de rest van het land. Na morgen blijft het vrij zonnig en wordt het nog iets warmer. De Syrische president Assad heeft zojuist zijn kabinet toegesproken op tv. In Het land wordt al wekenlang gedemonstreerd tegen zijn regime. Die betogingen werden tot nu toe hardhandig neergeslagen.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 een belangrijke eis van de mensen op straat, namelijk het opheffen van een noodtoestand. En hij zei het zo. Today, today Saturday, tomorrow's day off. I don't know how many days it would take for you to get acquainted with your ministries, but let's say uh, that the laws uh, to lift the state of emergency should be enacted by next week. And that should be good enough. Ja. Nou, het wordt dus heel snel, als het goed is, uh, wordt die binnen een week wordt dat uh, opgeheven. Ja, en die noodtoestand die zorgt ervoor dat mensen eigenlijk vrijwillig kunnen worden gearresteerd... en zonder vorm van proces kunnen worden opge opgesloten. Ja, en het geeft de veiligheidstroepen ook eigenlijk een, een, uh, de, de vrijheid om te doen straffeloos wat ze willen. Dus, dus als dat echt verandert, dan is dat een hele belangrijke verandering. Ja, na 48 jaar komt dan uh, een eind aan die noodtoestand. Zullen de demonstranten hier genoegen meenemen eigenlijk? Geloven ze het überhaupt? dat veel mensen natuurlijk willen afwachten of het ook echt werkelijk gebeurt, maar de tekenen zijn in ieder geval hoopvoller dan ze waren. Uh, afgelopen donderdag, dus de dag voor het, de, de, vrij, de, de betogingen na het vrijdagmiddaggebed, is Assad ook langs een aantal steden gegaan waar dat tot nu toe echt heel fors is gedemonstreerd. Zoals Dara, waar de demonstraties begonnen. Hij is naar Hama gegaan, waar in de jaren tachtig 10.000 mensen werden gedood door het regime van zijn vader. En hij sprak daar met, uh, met de mensen, met de betogers, en en hij luisterde, dat is wat je van de mensen hoort. Dus ja, het, het, het, mogelijkerwijs, iedereen wil natuurlijk een slag om de, om de arm houden. En afwachten wat er in het land gaat gebeuren. Maar dit klinkt in ieder geval veel hoopvoller dan uh, de reacties van het regime de afgelopen weken. Daar houden we het bij. Dankjewel, Nicole Leveva. Le Vorige week zaterdag schoot Tristan van der Vlis zes mensen dood in Alfa aan de Rijn. De politie zocht vandaag onder het winkelend publiek naar nieuwe getuigen van de schietpartij. Politiewoordvoerder Theo Meus. Eh, heeft het eh, passante onderzoek wat opgeleverd? We hebben op dit moment vijf getuigen gehoord, direct die we aangetroffen hebben op die winkelcentra. Uh -huh. uh, we hebben ongeveer uh, voor vijftig van die flyers hebben we nu nieuwe getuigen binnengekregen. En via internet hebben we ook vijftien meldingen gekregen die ons mogelijk nieuwe informatie kunnen vertrekken. Oh kijk aan, dat, dat gaat hard. Uh, hoe gaat dat eigenlijk? Uh, u bent uh, met een aantal agenten die winkelcentra afgegaan. Uh, hoe, hoe gebeurt dat? Passantenonderzoek is misschien het makkelijkste om te verklaren. Uh, dat doen we altijd een week nadat het incident is geweest. Uh, en waarom doen we dat? Uh, nou, iedereen heeft heel veel vaste gewoonten. Bijvoorbeeld iemand gaat op donderdagavond tennissen of en die rijdt diezelfde route. Vaak is het met winkelgedrag ook zo dat iemand gaat op een bepaalde dag zijn grote aantal boodschappen doen. En ook zo'n winkelcentrum is natuurlijk een sociale plek van ontmoetingen met buren, kennissen die je daar kent, waar je een praatje mee maakt. Dus het is ook een hele sociale functie, zo'n winkelcentrum. Dus mensen komen er vaak altijd op dezelfde tijden. Va vandaar dat het ook een week later is. Ja, vandaar op Precies. dezelfde tijd een week later. Juist, ja. En uh, nou, u heeft flyers uitgedeeld. Hoe reageerden mensen die, uh, die benaderd werden door de politie? Nou, in eerste instantie waren er een paar mensen die van is er weer een nieuw incident, maar dat konden we heel vlug wegnemen. En toen hebben we eigenlijk alleen maar mensen gezien die heel dankbaar waren. Dat de politie daar was. Er waren ook slachtofferhulp uitgenodigd. Die waren er ook aanwezig. Mm -hmm. eh, er waren zelfs mensen van de EHBO, van mensen die eventueel de emotie niet aankonden. Ja. Eh, dus dat is allemaal heel goed verzorgd. Dus de mensen waren ook heel blij dat eh, de politie er zo vreselijk veel aandacht aan besteed heeft. En we hebben ook heel veel, nou eigenlijk nog steeds bedankjes gekregen van echt hele gemengde opmerkingen van mensen. Die zeiden van nou, de politie ter plaatse heeft vorige week zo verschrikkelijk goed werk verricht. Ja, ja. Dus nou, dat was eigenlijk heel plezierig. Ja. Maar uh, toch vraagt men dan af: van, waarom, uh, waarom heeft u nog meer getuigen nodig? Alles is toch duidelijk? Of, of bent u echt op zoek naar uh, nog, een, nog meer specifieke informatie? Ja, we zijn natuurlijk naar heel specifieke informatie op zoek. Ah. Sowieso verdienen de benaders, nabestaanden het dat wij het echt tot op de bodem uitzoeken. Maar we willen ook graag weten wat beweegt zo iemand. Zoals we al eerder gemeld hebben, hebben we vijf mensen die bezig zijn om de psyche te onderzoeken van, uh, van de daden. Ja. En daar willen we natuurlijk zoveel mogelijk van weten. Dus dat wordt inderdaad onderzocht twee dagen voor het incident, twee weken voor het incident. En dan eigenlijk vanaf zijn geboorte willen we een beeld hebben van hoe ontwikkeld zo iemand. Ja. En dan willen we dus ook kijken van hoe gedraagt hij zich op dat moment in dat winkelcentrum. Is dat ijskoud, is dat heel emotioneel of is het juist zo irrationeel dat we dat niet eens kunnen volgen? En bent u al nieuwe dingen te weten gekomen? Nee, nee, die, die, die groep mensen die daarin uh, gespecialiseerd is, die uh, natuurlijk net pas begonnen. Ja. Dat zijn hele ingewikkelde onderzoeken. En uh, dat zal zeker nog heel erg uh, lang duren. Politievoorzitter Theo Meus, een dank u wel. Een agent die afgelopen week werd doodgeschoten in Buffalo, wordt woensdag met korpseer herdacht. In de Martinekerk in Groningen wordt een herdenkingsdienst gehouden. Veel politiemensen komen daar naartoe om hun collega de laatste eer te bewijzen. De politieman wordt in besloten kring begraven. Bij de Amstel Gold Race, die morgen wordt verreden... dragen alle motoragenten uit de eerbetonen rouwband. De doodgeschoten politieman in Buffalo was ook een motoragent. Dit is het NOS-journaal, Het Ewoud de Jong. In de Servische hoofdstad Belgrado zijn duizenden mensen de straat opgegaan... om te demonstreren tegen de regering. De Serviërs zijn de vriendjespolitiek- en corruptie zat. Correspondent David-Jan Godfra. Uh, David-Jan, we spraken je eerder vandaag. Naar schatting zouden er 50.000 demonstranten komen... net zoveel als een paar weken geleden. Is het aantal gehaald? Ja, daar zijn ze zeker wel aan, aan toegekomen. Die stonden met z'n allen uh, in het kader van de dag voor de, dag voor de verandering voor het parlement. Er zijn er overigens nog steeds wel een paar duizend over. Uh, en die eisen dus dat je zegt: uh, uh, die, die demonstreren tegen de regering. Ze willen vervroegde verkiezingen en wel op 18 december. Ze hebben de da datum er al voor, uh, voor vastgesteld. En ja, dat is eigenlijk omdat iedereen. Heel erg ontevreden is in het land over de armoede, over de werkloosheid en over de voortdurende corruptie die de huidige uh, pro-Europese regering van uh, president Tadic maar niet onder controle weet te krijgen. Ja, de Servische oppositieleider Nikolic heeft gezegd dat hij geen water meer drinkt totdat de regering vervroegde verkiezingen uitroept. Hoe is dat aangekomen in Servië? Nou, daar schokken de mensen hier wel van. En uh, dat is wel een teken van het feit dat, het, uh, dat het dus de, de oppositie, en Nicolici is daar de leider van, heel erg serieus is. Een man van zijn leeftijd, hij is 59, houdt het misschien drie, misschien vier dagen uit zonder ja. water. Hij, hij heeft gezegd ook niet meer te zullen eten. En binnen die, in die periode, komt er zeker geen aanbod van de regering voor die vervroegde verkiezingen. Dus dat gaat heel spannend worden. Ja, de, de Servische regering heeft nog niet gereageerd? Uh, die heeft in zoverre ge uh, gereageerd uh, dat, uh, dat de president eerder van de week uh, gezegd heeft dat die vervroegde verkiezingen niet komen. Er is vandaag opnieuw op gehint. Ze wil dat nu nog eventjes niet al te hard op zeggen om de spanningen niet uh, al te hoog te laten op oplopen. Hoewel het overigens vandaag uh, redelijk rustig is gebleven in Belgrado. Oké, okay, dan nog even naar buurland uh, Kroatië. Waar diverse demonstraties zijn geweest vanwege de 24 jaar celstraf die generaal Gotovina gisteren heeft gekregen. Uh, wat kun jij melden over die demonstraties? Nou, dat die behoorlijk fel waren en uh, niet, niet, niet uh, in de eerste plaats gericht tegen het Joegoslavië-tribunaal, maar meer tegen de eigen regering en de voorgaande regeringen. Die hebben samengewerkt met het Joegoslavië-tribunaal. Die documenten hebben overhandigd, die twee van de drie generaals hebben uh, overgedragen aan het Joegoslavië-tribunaal. En dat vinden de meeste mensen in, in Kroatië verraad. Wat zeggen ze? Uh, die Gotovina en zijn twee, uh, twee makkers die ook uh, terecht stonden voor het Joegoslavië-tribunaal. Dat waren verdedigers van Kroatië. Die hebben de, de grote moederlandoorlog, zoals die heet, van 91 tot 95 gewonnen. En die hebben volkomen terecht de Serviërs, die een eigen republiekje hadden uitgeroepen in Kroatië, eruit geschopt. Okay. Dankjewel, David-Jan Godfraag. In Cuba wordt voor het eerst in 14 jaar weer een congres van de Communistische Partij gehouden. De afgevaardigde buigen zich de komende drie dagen over bijna 300 voorstellen om de economie drastisch te hervormen. Aan het begin van het congres werd een grote militaire parade gehouden. Daarmee werd de invasie van de Varkensbaai door Cubaanse bandelingen 50 jaar geleden herdacht. Die bandelingen probeerden toen vergeefs om het bewind van Fidel Castro omver te werpen.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 En op de Dam in Amsterdam is vandaag door duizenden mensen geprotesteerd... tegen een tweede kerncentrale in Borselen. Een reportage van Jeroen de Jager. Nee! Is dat een goed plan? Nee! Daarom staan wij hier. En dan komt de politiek het podium op. De linkse oppositie. Partij van de Arbeid, GroenLinks, Partij voor de Dieren en de SP. En Job Cohen van de Partij van de Arbeid is om. Die tweede kerncentrale komt er niet. Het antwoord is dus nee, hij komt er niet. <tus> Voor het eerst is de Partij van de Arbeid definitief om. Wij zeggen, wij zeggen nu nee, we gaan dat niet doen. We moeten inzetten op andere vormen van energie. We hebben nog één generatie de tijd om ervoor te zorgen dat er echt sprake is van schone energie. En ik vind dat we daar de handen voor in één moeten slaan en dat daar hard aan gewerkt moet worden. En dan moet je je niet laten afleiden door andere mogelijkheden. Wie heeft er thuis nog buitenlandse munten en biljetten? Holland, help Japan. Ja, het is toch een beetje alsof oudertijd herleven, herleven, ja. Ons die nog altijd niet blim met die kernenergie. Ja, dat is Zeus. Bent u Zeus? Nee. <laughs> maar ik heb het van een zeus iemand in mijn handen gedeeld gekregen. Wat houdt u daar vast? Kleine kerncentrale. Een koekje met een... Als je het tegen de horizon houdt, lijkt het net een kleine En U gaat hem opeten? Ja, en ik heb al één hap vanaf. Dus uh, het ziet er naar uit dat over een kwartier we van probleem af zijn. Kernenergie? Nee, bedankt. Het betekent... Dat kernenergie eigenlijk niet goed is voor de wereld. Schoon genoeg van kernenergie, roepen ze. En dat was het motto van de demonstratie. En nu is er verkeersinformatie. Bij de AMB zit René Passet. Een aantal files door ongelukken en werkzaamheden. Op de A1 Amersfoort Amsterdam, Dus de Afrit Bunschoten en 1 Brugge. Vijf kilometer. De weg is daar weer vrij. Het geldt ook voor de A2 Amsterdam Den Bosch. Bij Knoop het Oude Rijn 2 kilometer. Op de A4 Amsterdam Den Haag bij Zoete Dijk 3. Op de A28 is het druk. Van Utrecht naar Amersfoort bij de Afrit en Dolder 3 kilometer. En richting Utrecht bij Soesterberg 2. Een ongeluk op de A44 bij Kaagdorp. In beide richtingen staat er 3 kilometer file. En richting Wassenaar ook nog file bij Wassenaar zelf 3 kilometer. De hoofdpunten van het nieuws. De Syrische president Assad vertelt in een toespraak dat een noodwetgeving in zijn land na 48 jaar wordt opgeheven. Passante onderzoek in Alfa aan de Rijn levert 50 nieuwe getuigen op. En voor de zomer moeten er nieuwe waarschuwingssystemen komen, bijvoorbeeld via sociale media, die mensen informeren bij grote calamiteiten. Dit is Radio 1. NTR Pavlov. Henk van Middelaar en Marcia Belman. Goedenavond en welkom bij Pavlov. Het programma over het menselijk gedrag. Over u en mij dus. Aan tafel twee mannen. De een had een drankprobleem en de ander behandelt alcoholisten van hun verslaving af. De eerste is Mark de Haan en de tweede is Bani da Silva. En we gaan het hebben over dat je het beste geholpen kunt worden door mensen die zelf ooit aan de drank waren. En dan zit hier ook onze maandgast Thomas. Van der Dunk, publicist, cultuurhistoricus en Wiegen ten Haven, historicus bij het NIOT. Met hem praten we over Adolf Eichmann, de grote organisatie van de Jodentransporten... die deze maand, of in ieder geval dit jaar, 50 jaar geleden berecht is hè, in uh, Jeruzalem. En van wie deze week een bijzondere brief gevonden is die een hoop vragen oproept. En muziek is er rond half zeven van De Vues. En deze week is het groot nationaal onderzoek van start gegaan. De NTR en de VPRO doen in samenwerking met de Technische Universiteit Delft... en de Universiteit van Amsterdam... een wetenschappelijk onderzoek naar de sociale vaardigheid van Nederlanders. Nou, wij hebben onze gasten vanavond ook gevraagd om deel te nemen aan het onderzoek... en we zijn ontzettend benieuwd wat daaruit is gekomen. Het is een geweldige, leuke test. Het kost je twintig minuten. Het ene plaatje naar het andere wordt je voorgeschoteld. Kijkt deze mevrouw boos of kijkt die niet boos? En is dat een natuurlijke blik of is dat een niet natuurlijke blik? Ik, Barney, uh, heb, je, heb jij die test gedaan? Ik heb die test zeker gedaan, zo zacht trouw als ik ben. En, <lacht> dat, dat, dat is heel goed voor dit programma dat je dit hebt gedaan. Want nu kan ik aan je vragen, hoe goed of hoe, hoe emotioneel intelligent ben je? Nou, Wat ik, score had je? Uh, ik meen dat ik 171 had voor de tweede test... en 24 meen ik voor de eerste test. Okay. 171, dat, dan, dan, dan weet je je... Ik, ik heb hier uh, de, de, de, het juryrapport, zou ik bijna zeggen... maar dan weet je je emoties op een positieve en efficiënte manier te gebruiken in je leven. Gelukkig maar. Je bent in staat je eigen emoties <laughs> en die de anderen te herkennen... en je onderdrukt je eigen emoties niet als het niet nodig is... Herken je dat? Dat herken ik wel, ja. Ja, dat herken ik wel. Het is ook een van de dingen die, zeg maar dat, uh, dingen die goed uh, ge gebruikt kunnen worden in datgene wat ik doe, in mijn werk. Je moet ja, zeker. Vanwege je cliënten. Cliënt van, vanwege, vanwege onze cliënten, ja. Ik maak de ja en uh, overigens ook vanwege onze, mijn collega's. Hè, is het ook belangrijk om te laten zien wat ik voel, mm -hmm. maar dan wel uh, op een gezonde manier. Niet dat mensen zich onderdrukt voelen of dat ze niet het gevoel hebben dat ze geen ruimte hebben om hun eigen emoties te laten zien. Ja. Uh, luister, als u kunt die test ook doen, dan moet u even naar... Uh, hoe heet dat ook even hier? Het GrootNationaalOnderzoek.nl oh, Ja, ja. Uh, daar staat die test op. Thomas, heb jij hem gedaan? Nee, ik ben vooral t, uh, fysiek motorisch niet vaardig. Ik kreeg op een gegeven moment kramp in mijn vingers van al dat gedoe bij al die gezichten. Dan komt er niet eens een end aan. Ik kreeg gewoon kramp in mijn vingers van elke keer die muis daar weer in dat gaatje te pluggen. En daar wordt geen richting gehouden. Nee, maar wat... ik heb moeten capituleren. Dus ik kan u geen cijfer geven, nog negatief, nog positief. Maar wat vermoed je? Wat voor nou, ik denk We... vrij gemiddeld. Uh, omdat je natuurlijk toch vrij veel met mensen moet omgaan in mijn bestaan. denk ik dat ik uh, in ieder geval niet als een volstrekt uh, je... zombie uit de bus zou komen... die helemaal contact gestoord is en geen enkele mogelijkheid heeft... om mensen emoties aan te voelen. Dat vermoed ik niet. Of ik nou supersensibel ben, dat misschien nou ook weer niet. En onderdruk je je eigen emoties? Nou, dat zou eigenlijk anderen moeten vragen. Uh, ik geloof dat dat niet altijd lukt. Dat ik bijvoorbeeld ergernis. Dat is vaak Moeder kan in. jij wel uit, hè? Uh, ja, dacht ik ook wel ergernis niet altijd onderdrukken. Ik weet niet of het zo zonde is om het altijd onderdrukken. Uh, maar uh, nee, ik, ik, ik denk niet dat altijd even stoïcijns. Uh, in slaag om dingen weg te redeneren. Nee. Nee. En Wiegert en Haven, had u een uitslag voor ons? Ja, ik had ook een score. Dat was 193. Hij heeft nou, het opgeschreven. Is... Dit is extreem. Nee. Ja. Anders, ik dacht ook, dat is zo bijzonder. Dat moeten we even Ja, En dan straks inlijsten naar de uitzending. Maar 193 dat is een, een stuk hoger. Maar ook in hetzelfde segment als Bani de Lima. Dus eigenlijk een beetje hetzelfde. U weet goed met uw emoties uh, om te gaan. Nou, dat weet ik nog helemaal niet zo zeker of dat zo is. Ik heb die, uh, het probleem van Thomas opgelost... door deze test samen met mijn dochter in te vullen. Die zat naast mij en die keek mij dus bij het beantwoorden... van mijn vraag heel spottend aan. Dus de uitslag zit en... misschien meer over uw dochter dan over mij. Nee, of wel over, over haar beeld van mij, want ik werd wel gecorrigeerd. Maar ik vroeg me dus wel af of die test nou meer oplevert... over het feit hoe je met emoties kan omgaan... of wat je zelf zo graag wilde. Dat je eh, dat, wat voor beeld er over je ontstaat. Ja, dat dat hoe betreft. eerlijk je bent, begrijp ja. dus ja, ik. Ja, daarom staat er ook bij die test: eh, niet nadenken, onmiddellijke antwoorden. Ja. He, dat, want, je, want anders ga je denken: oh, mm, mm, misschien is het handiger als ik dit zeg. Anders ben ik een autist. Of, uh, ja. Maar dat is heel moeilijk met vragen. Als er staat: eh, bij de, zou je bij het opkomen van bepaalde emoties een betere beslissing nemen of niet? Maar er staat niet ja, dat bij ja. vragen of, ja. of dat een positieve emotie is of een negatieve emotie. Nee. Dat kan nogal wat uitmaken bij zoiets. Ja. In ingewikkeld was ook om te bepalen of iets echt eruit ziet of niet. Ja, we hebben het nu over de plaatjes. Die, ja. uh, luister, als, uh, als je hem aantikt, dan zie je dat er, komen er allemaal plaatjes ik, ik kreeg tekeningen, een collega kreeg foto's. Ik kreeg foto's Ik op, kreeg we ook, we foto's. ook foto's. Okay. Ook foto's. Ja. Maar, ja, ja. maar het gaat erom dan of je vindt dat die verdrietige uitdrukking... of die verbaasde uitdrukking oprecht is of niet. Mark yes. de Haan, yes. ja. heeft, heeft u de test gemaakt? Ja, ik heb de test ook gemaakt, ja. Ik, vond het een, uh, ik ben gek op testen, überhaupt. Oh. Dus uh, ik vond deze test ook heerlijk. Ik vind heerlijk om te doen. Ja. <laughs> ja. Hij schijnt ook een keer in dezelfde tijd weer te veranderen, dus morgen ja, gewoon weer doen. Ja, ja je, dan doe ik weer morgen. <laughs> ja. En wat heeft het jou opgeleverd? Wat heb je geleerd over jezelf? Geleerd over mezelf? Um... Was, was de uitslag verrassend? Nee. Want, Want nou ja, was het ja het was, nee, ik had ik, 186 had ik. Ook, ook een hoge. Ja. Ja. en is dus, hoe hoger hoe beter als ik even Nee, nou, mijn, het is wat zegt dat. Nee. nee. Maar het gaat een beetje. Goed, of hoe cooler of. of uh, nee, nee, dat, dat, hoe hoger de score, hoe, ja. uh, hoe beter je met je emoties om kunt gaan. Dus hoe beter ja, ja. je ze in bedwang, bedwang hebt en hoe beter je ook kan inschatten wat de emoties van anderen ja, ja, zijn. Dus daar zegt het dan iets over? Ja. Ook over het uiten ja. van je emoties. Of je makkelijk kan praten, of je makkelijk je emoties kan delen. Of ja. je niet. Uh, je kan bijvoorbeeld een gesloten iemand zijn, je kan een open iemand zijn. Maar je zei het was niet verrassend, duitslag. Nee, want ik ben altijd heel erg open. Ik kan goed met mensen omgaan. En. Uh, dus, wat dat betreft uh, had ik wel verwacht. Maar de nadruk lag wel heel sterk op het omgaan van emoties, met emoties van anderen. Ja. En dat kan natuurlijk heel goed samengaan met het verbergen van je eigen emoties. Ja, ja natuurlijk, natuurlijk. Dat is waar. Nou ja, luisteraars, wilt u zelf ook meedoen aan het Groot Nationaal Onderzoek? Dan zal ik de website nog één keer noemen: www.grootnationaalonderzoek.nl. U luistert naar Radio 1. Tot 7 uur, Pavlov. Deze week publiceerde de Duitse krant Bild een brief van Adolf Eichmann... de man die in nazi-Duitsland de grote jodentransporten organiseerde. En de brief schreef hij elf jaar na de oorlog. Hij woont dan al lang in Argentinië, waar hij zich Ricardo Clement laat noemen. En de brief is uit 1956 geadresseerd aan de toenmalige bondskanselier Konrad Adenauer. Hij schrijft... Het wordt tijd dat ik uit de anonimiteit tevoorschijn treed en mij voorstel. Naam: Adolf Otto Eichmann, beroep SS Obersturmbaan-Vuureren. Wiggen den directeur Holocaust en Genocide Studies bij het eh, NIOD. Dat heeft tegenwoordig een veel langere naam eigenlijk. Hè? Vroeger was het gewoon het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie. Mag allemaal, maar het is nu Holocaust en Genocide Studies. Ja, Oorlogs-Holocaust en Genocide Studies. Maar wat bezielt Eichmann om zo'n brief te schrijven? Dat weet je natuurlijk nooit zeker, maar het is heel waarschijnlijk... dat hij hoopte, na de verhalen gehoord te hebben van vele ex-collega's... die eh, na een aantal jaren weer een aardige functie hadden gekregen... bij de Duitse overheid, bijvoorbeeld bij de Duitse geheime dienst... of bij het ministerie van Buitenlandse Zaken... dat hij hoopte dat hij daar zo langzamerhand zelf ook voor in aanmerking zou kunnen komen omdat hij het daar in Argentinië misschien toch niet zo plezierig had... als hij van tevoren gedacht had. Maar dat is merkwaardig als je weet wat hij gedaan heeft. Waren er zwaardere naties zeg maar, die toch weer in de regering terugkeren. Nee, eh, niet zwaarder dan hij. Dan dat zou je zeker niet kunnen zeggen. Maar het is, echt, het is niet merkwaardig als je kijkt naar zijn eigen zelfbeeld... Ja. En hij heeft zichzelf toch altijd gezien als iemand die uh, vooral in een uitvoerende functie zat, die dat heel goed kon doorzetten. En die natuurlijk nu wel begreep dat, uh, dat de wind anders waaide, maar dat hij toch nog steeds heel erg verdienstelijk zou kunnen zijn voor het nieuwe Duitsland. En dat had hij dan wel gemeen met anderen... die misschien wat minder hoog en centraal in het apparaat hadden gezeten. Maar uh, zijn verdiensten zag hij daar zeker zitten. Maar er spreekt ook een beetje trots uit ook, hè? Wat, er, wat er hier zo staat. Uh... Ja, ik denk dat hij, en hij zichzelf beschouwde. En dat was natuurlijk in zekere zin ook zo. Als iemand die hoog in het organisatorische apparaat... veel dingen voor elkaar kon krijgen... en uh, daar via allerlei netwerken... hele ingewikkelde logistieke operaties kon uitvoeren... en dat met een vrij groot succes... Heeft gedaan, al was hij niet helemaal maar het tevreden succes, over het succes. Maar dat succes is verschrikkelijk. Het succes is verschrikkelijk. En het probleem is dat hij, eh, als we hierover praten, dat je met iemand praat die niet achteraf er zo over nadenkt dat hij zich dat realiseert en dat hij bijvoorbeeld gevoelens van spijt uit. Heel moeilijk is dat om, om daar achter te komen, heel vaak bij, bij sommige mensen. Maar bij Eichmann kunnen we dat eigenlijk vrij goed zien. Want hij is in Argentinië nog, een paar jaar, iets na de tijd van deze brief... 1960 is hij gepakt. Ja, ja toen hij gepakt. Nee, maar in Argentinië zelf nog heeft hij een, een, een eindeloze gesprekken... en interviews gehad met een lotgenoot. En die heeft hem gevraagd, met de bedoeling daar uiteindelijk... een boek over uit te geven, om wat meer begrip te brengen... over wat er onder het nazi toch aan geniaals allemaal was gebeurd. Er zijn al lange gesprekken met Archman geweest... waarin hij zich ook geuit heeft... En Aschman heeft daar twee dingen in gezegd. Ten eerste, dat hij zei dat hij enigszins teleurgesteld was... Uh, dat niet zijn taak om de Joden te verwijderen uit Europa... helemaal tot een goed einde gebracht was. Maar ten tweede, dat hij ook niet van plan was om daar spijt over te uiten. Hij zei heel, heel letterlijk, hij wil niet van Saulus Paulus worden. Maar hoe kan dat? Hoe kan dat? Dat is een psychologische vraag die je hier op tafel kan leggen. We weten allemaal dat daar is veel over gespeculeerd. Er is natuurlijk het hele beroemde boek van Hannah Arendt geweest... Mm -hmm. wat uh, heeft geprobeerd een beeld te schetsen... dat je eigenlijk zijn functioneren los moet zien... van wat er in werkelijkheid gebeurde. Om het maar even gechargeerd te zeggen. Dus, uh, tot die is, conclusie uh, komt Harry Moelius ook min of meer ja, he, in de, de zaak. zaak is 40, 61. die ja. ja. ook getu getuige is geweest van die rechtszaak in 1961. Ja. Zeker, die, die, die. Maar als je, als je na, uh, zoveel jaren na de oorlog... je nog steeds ziet uh, als een perfecte ambtenaar... dan is het toch iets raars in je hoofd... dat je niet bedenkt, ja, maar door mijn geweldige werk... heb ik zes miljoen Joden kunnen helpen uitroeren. Nou, dat er iets raars in je hoofd is, dat is zacht gezegd natuurlijk. Hè? Ja. En zeker van vanuit, vanuit ons perspectief gezien. Het is, het is natuurlijk verschrikkelijk wat daar gebeurd is. Maar de manier waarop... Archman in zijn beroepsleven hierin gegroeid is, in deze rol... maakt het uiteindelijk voor hem waarschijnlijk... Hè, dus niet meer als een, als een zo aparte, uh, aparte belevenis... dat hij daarna niet meer nuttig zou kunnen zijn ergens voor. En in hoeverre speelt een isolement mee? Er was konijnenfokker daar in uh, Argentinië... Hij was niet zo. Ik moet er dus zeker uh, bij de behoefte om die brief te schrijven. waar je het over had. Hè? Ja. Daar is altijd zeker. Hij was niet totaal geïsoleerd. Hij heeft verschillende soortgenoten daar ontmoet. Uh -huh. En daar had hij ook wel contact mee. En uh, met andere Duitsers ook. En dat is ook. Maar goed, dan heeft hij contact met gelijkgestemden. Dat, Sommigen. Dat, soms. Brengt het misschien niet vanzelfsprekend? Zijn, zijn, zijn noodlot is geweest. dat hij een keer een vriendinnetje had. van Duitse afkomst daar in Argentinië. wat niet uiteindelijk uit een gelijkgestemde... Uh, familie bleek te komen. En uh, daardoor is, die, is de bal aan het rollen geraakt, waardoor hij uiteindelijk uh, gepakt is. Ik heb de idee Thomas wat over Ja, ook, Thomas uh, een, van der Zunk. Er zijn een paar dingetjes. Uh, ik, denk dat is, ik heb nooit zo concreet in zaken verdiept, maar ik kreeg altijd de indruk dat hij een uitgesproken voorbeeld is van, die, van het beroep op die Pruiser secundair tour. Van het plichtsbesef. Ik heb mijn plicht gedaan, dat is mijn taak. En de morele verantwoordelijkheid, op veel laag niveau zie je het natuurlijk ook altijd heel massaal. Dus ik ben daar niet echt op aanspreekbaar. Ik heb mijn taak gedaan. Dat was zo'n typische, het, het, het, het, het, gehoor, het beveel is beveel, op een andere manier verinnerlijkt. Zit er volgens mij heel sterk in. Ten tweede hebben altijd ook criminelen, vaak is ook de reden waarom ze toch vaak ook aan verslaglegging doen. Het is natuurlijk verbazingwekkend wat men mezelf heeft vastgelegd. Het idee, als men alles zou weten... zal de geschiedenis mij uiteindelijk gelijk geven. Die brief van Eisman doet me een beetje denken... als ik het goed onthouden heb. Ook Mussert heeft, dacht ik, na de oorlog... een brief geschreven aan Schermerhorn, meen ik. He, waar hij eigenlijk ook probeert uit Van mij valt niet veel te verwijten. Ik weet niet of je, zo ver ging om te zeggen... ik kon mijn diensten aanbieden voor het nieuwe vaderland. He, het zelfbeeld van die mensen is toch... van als iedereen zou weten in wat voor situatie... ik heb doen. Laag niveau natuurlijk bij die Den Jamloek-proces, dus ook een soort van die redenering. Ja. He, van ik deed hoog uit mijn plicht. He, voor zover die iets toegeeft, ik deed hoog uit mijn plicht. Uh, ik denk dat, dat, dat je dat bij dit soort mensen heel veel ziet. Wat mij wel verbaast, is dat hij niet realiseert als hij een brief schrijft... Hoe was, wat was de afzender, waar was vandaan? Dat je niet realiseert je op die manier natuurlijk ook traceerbaar <lacht> bent. Ja, Tenminste, ja. Dat zou mijn eerste reactie zijn. Ik, toen ik dus hoorde van er is een brief van IJsman aan Adenauer... dacht ik, nou dat is misschien op het moment dat hij al gepakt is... Nee, maar het is dus daarvoor, dus in feite ja. je geef jezelf bloot. En, en, maar, en kijk, ik wil, heeft dat en, geen gevolgen gehad? Dat verbaasd me. Even Par, Par, van, van die punten ingaan... Ja. Ja. Het eerste punt denk ik dat we daar tegenwoordig eigenlijk toch anders over zouden ja. moeten denken. Het feit dat hij alleen maar vanwege het Pruisisch plichtsbesef zou zeggen... ik doe alleen de uitvoering ja. en er zijn misschien verschrikkelijke dingen gebeurd... maar daar had ik niks mee te maken. Ja. Nee, bij Archman is het zo dat de realisering is dat er verschrikkelijke dingen gebeurd zijn niet aanwezig ja. is. Hmm. Voor Eichmann is het, is het een taak geworden. Hij is er al heel vroeg mee begonnen in de jaren dertig, toen er nog helemaal niet sprake ja. was van de moord op alle Joden of nee. wat dan ook. Maar toen is hij al in, in een Judenreferaat aangesteld bij de SS. In Wenen is hij ermee begonnen, heeft hij ja, heel dat is succesvol. Ze antise de... antise Antisemitisme. Ja. Dus je kan niet zeggen bij hem dat hij het excuus van ik moet gehoorzaam zijn en in het apparaat functioneren en daardoor ben ik niet schuldig voor al die verschrikkelijke dingen. Nee, hij, hij was echt ervan overtuigd. En dat zijn de nieuwe opvattingen dat bij een aantal van die leidende eh, nationaal-socialistische functionarissen... want het geldt ook voor hem die antisemitische en de nationaal-socialistische ideologie... wel degelijk een Was het rol dat ook bij Ja, misschien zat dat een verschuiving... dat ik een beetje in verdiept heb. Ik had al begrepen dat Eichmann niet een overtuigd natie was... in die zin dat hij inderdaad nou eh, gewoon deed... Eh, vanuit dat soort beeld van Dat is het beeld dat van uit het boek van Harry Moody's. Ja, precies. Dat is mij dus bijgebleven. Is, maar ik begrijp dus dat sinds die sindsdien de kijk op Eichmann veranderd is. is. Sindsdien ja, ja. is die kijk veranderd. En uh, als, als ik één zin afmaak... dat hele idee dat hij dus een schuipt... ...murder was die alleen maar... Uh, dat technische ja. werk deed. Er niet. deed er ook hij deed het hij, hij, inhoudelijk enthousiast, om zo te zeggen. Zeker, ja. hij, hij was teleurgesteld als iets mis, mislukte. Niet alleen omdat hij dacht: dit gaat technisch-logistiek ja, zijn, mooi, fel, maar ook dat. omdat hij zei: wij moeten toch die, die, die opdracht uitvoeren. Ja. uiteindelijk. Ja, ja. ja. ja daar ben ik het inderdaad mee eens. Ook. Je hebt ook dat boek, dat, dat bekende boek uh, Hitler's uh, Gewillige Beulen. Ik weet niet of je, of je dat ook kent. Waar ook, uh, de, van de Amerikaan. Ja, van de Ja, Waar je inderdaad ook leest dat. De, de, of naast plichtbesef ook hetgene wat in de mens zat. Dat mensen dat gewoon ook deden... en op een gegeven moment ook daar een soort van genoegen in hadden... om hetgene te doen wat ze deden. Dus het is een verschrikkelijk boek om te lezen, maar... En ja, je dat, ziet dat... hier een parallel... He, dat ja, je denkt, deze paar... man heeft er ook een, zeker genoegen in geschapen... Ja, om die trein zeker... perfect te organiseren. Dat ja. ook heeft, heeft inderdaad de, de, de, het belang van die ideologie weer sterk benadrukt... en mm -hmm. hoe die in de, bij de hele Duitse bevolking leefde. Maar aan de andere kant is het zo dat het daar wel erg op uh, specifiek mm -hmm. uh, op gedrukt werd... waardoor je het bijzondere van individuen niet meer eigenlijk goed ja. ziet. Ja. En ja. dat ja. was natuurlijk wel degelijk het geval. Hier was iemand die in de zaak al lang bezig was... Ja. met die hele graduele ontwikkeling van het ja. uiteindelijke doel tot vernietiging. He, dat hij Is hier helemaal bij betrokken geweest met ja. Valren opstaan? Is erin gegroeid? Is zijn overtuiging is gegroeid? Als ik dan op één heel merkwaardig ding nog mag wijzen daarin... in zijn activiteiten om uh, de Joden een aparte plaats te geven... in Duitsland voor de oorlog en in Oostenrijk... Ja, ja. en uh, om de Joden te isoleren en te laten immigreren... Uh, is hij heel actief geweest in het contact zoeken met vertegenwoordigers van de zionistische beweging? Ja. Ook vertegenwoordigers uit Israël, die met hem contact heeft, hebben gehad. Had, waarom deed hij dat? Omdat hij dus ervan overtuigd was dat het een goede zaak was voor het Duitse volk om de Joden te laten immigreren uit Europa. Ja. Ze, moesten, ze moesten weg. Ja. En waarom zou je dan niet samenwerken met de mensen ja. Ja. die dat ook eigenlijk ja. propageerden? Dus hij zag het als een natuurlijke bondgenote. Wat tot het merkwaardige is: hij is ook in het Midden-Oosten en in Israël geweest in die tijd. En hij heeft een belangstelling voor de Joodse cultuur opge opgewekt. Ja. En dat heeft het misverstand veroorzaakt dat sommige deden... ach, hij was eigenlijk niet zo'n zo zo antisemiet en hij wilde het niet. Ja, ja. Maar dat kan heel goed samengaan, zo ingewikkeld ja, ja. zit maar het in even los nu van, van Eichmann, uh, die conclusie uit het boek van Hannah Arendt en ook uit het boek van uh, uh, Moelisje is... in bepaalde omstandigheden zouden wij dat misschien ook wel gedaan hebben. Gelooft u daarin? Er zijn twee dingen... We zijn allemaal tot heel veel slechts in ja. staat. als je in bepaalde omstandigheden gebracht wordt. En dat is wat Hannah. Arendtuk sterk naar voren heeft gebracht met het ja. experiment van Milgram. Ja. enzovoort. Hè, waar iemand ook in, bij testen. Ja. zelfs naartoe ja. gebracht kan worden. in neutrale situaties. om anderen leed te brokken. Ja. Is dat maar, die anders? Is dat die beruchte test met de uh, schokjes toe? Uh, ja, ja, precies. Ja. Leg het even uit als je wil aan de luisteraar. Er werd, werd aan proefpersonen uh, gevraagd om. Uh, de hulpzaam te zijn bij uh, het verbeteren van de prestaties van andere mensen in een bepaalde proef... En als die prestaties niet goed genoeg waren... dan moesten ze een klein stroomstootje geven... Ja. en dan werden ze gestimuleerd ja. om iets beter hun best te doen. Ja, en, de en als ze als, als, als echt te weinig hun best had, moesten die stroomstootjes ja. nog harder worden. En uiteindelijk waren ze zo hard dat ze eigenlijk konden zien op het apparaat... dat ze, dat ze extreme verwondingen of zelfs uh, dodelijke verwondingen aan konden ja. Ja. brengen. En dat deden een, een flink aantal van de proefpersonen deed dat. Ja. En, en wat leert dat over ons? Dat leert dat we allemaal in staat zijn in bepaalde omstandigheden... tot de verschrikken ja. En dat we niet moeten denken dat dat dan alleen tot, ja. een soort, eh, tot een soort. Uh, ja, maar het verschil is misschien ook dat de, de, degene die, die, die de schokjes gaven, niet precies wisten. Uh, welke wonden ze aanrichten. Nou, maar ze zagen reacties, als ik het goed vind. Nee, vergeet ze hoorden alleen hoor, maar geluid. Ze ja, als ze geluid, zagen reacties, ja, van geen... dus een acteur ja. die speelde alsof ja. hij een schok kreeg. Je alle... hoorde ja. gegil ook maar... ja. Ja. waarin die proef gedaan Een ander, ja. Was. Ja. Een ander experiment ja. was dat experiment ook, waar, ze, uh, waar dus ook studenten werden opgedeeld in de gevangenis. Ja. En ja. waar dus de ene die werden, dus de cipiers en de ja. andere. En dan zie ook dat. Ze werden gemarteld. Ja, maar dat was wel een sokkelbeeld. Dat gebeurde in dat soort trappereilen. Ik wil nog even terugkomen op je vraag. Want dit is dus ja. de ene helft van het antwoord. Ja. Hè, dat we allemaal ja, dat in, in staat zijn ja. tot zulke verschrikkelijke dingen. Maar dat wil niet zeggen dat we allemaal in staat zouden zijn om Ajman te zijn. Nee. Nee. Of Himmler. Hè, we moeten de rol van bepaalde individuen en hun persoonlijke ontwikkeling... en de loop van de tijd hierbij niet uit, uitsluiten. Waarom nee. nee. nee. wil u daar de nadruk op niet leggen? Niet iedereen is hetzelfde. Ja. Omdat, omdat je dus heel goed moet oppassen. Het is, het is niet zo dan zou uiteindelijk, uiteindelijk ook niemand meer schuldig zijn. Nee. Ja, er zou nee. geen verantwoordelijkheid meer zijn die besproken kan worden. Ja. En er is wel degelijk een bepaalde verantwoordelijkheid... van personen in bepaalde omstandigheden in die wat, groepen. Wat die heb je nodig om, om, om niet om te gaan, om nee te zeggen? Ja, ja. In ieder geval een zeker moreel kompas... Ja, en, en, en uh, duidelijk ook, uh, wat je dan ook ziet bij Eichmann ook... Uh, je hebt een geweten, heb je ook nodig. Ja, dat is hetzelfde. Dus, hè, ja. we pas een geweten, een geweten het idee, je nodig. Een besef niet, van, er ja. zijn grenzen. Dan wil het dus niet zeggen dat je niet toch onder pijn, dwang... Het, dat je heel veel in staat bent. Maar het automatisch wat een beetje in Eichmann zit... dat is dus een soort ongevoeligheid. Is van, Wat doe ik eigenlijk überhaupt, behalve dat ik het perfect doe? Hè, wat er Misschien zijn er geen ont geweten ontwikkeld? Ja ik, denk, ja, ik denk dat deze vraag zo veel te ja. makkelijk beantwoord is. Ja. Zo simpel zit het niet in elkaar... Uh, ik ben, juist bij, juist ja. bij Archman is het zo dat het niet zo is dat hij dat geweten uitschakelde... dat hij toen van alles nee. deed. Nee, er zat een overtuiging achter in een bepaalde ja. omstandigheden. Hij vond dat het nodig was voor de ontwikkeling van het Duitse volk... dat de Joden ja. geïsoleerd ja, ja, ja. werden, dat ze gingen ja. emigreren. Dat, later dat ze, dat ze naar bepaalde gebieden in Polen gingen om apart te wonen. Ja, maar nu we koppelen uiteindelijk... weer bij Archman. Wij komen allemaal wel eens in omstandigheden dat je, mm, dat je denkt... het is makkelijker om mee te gaan... Ja. Maar je hebt dan zeker een zekere moed nodig. Ja. Ja, dat dat, dat morele pas ja. heb je dus nodig. Maar ook volgens mij moed om dat te zeggen. En ja. ik doe niet mee. En zou ja. inzicht in de situatie niet ook een vereiste zijn? Ja. ja. Maar, nou. Het is natuurlijk best wel interessant om te zien... hoe dan gesproken wordt over moreel besef. Hè? Wat is goed, wat is kwaad. En wie bepaalt nou eigenlijk wat goed en wat kwaad is? In welke context leef je? Nou, dat zijn... Ik bedoel, als, als behandelaar van mensen met verslaving... waar op een gegeven moment ook sprake kan zijn van ontkenning van datgene wat ze gedaan hebben. Wat iemand doet. Ja, dat is natuurlijk wel heel erg, uh, heel erg aanwezig dan. Van, ja, Ik doe dit om onder bepaalde omstandigheden. Onder die omstandigheden kan het. Onder die omstandigheden wordt door wie dan ook gezegd dat is goed. En later, op een ander moment, is er een ander moreel besef... waardoor... Uh, dat als slecht wordt gezien of bestempeld. Nou, dat zijn hele interessante processen. Ja, er ook, wordt ook een ander kader geschreven ja, natuurlijk. Absoluut. Ja, absoluut. Die ja, verschuiven natuurlijk in de ja. tijd. Toen het fenomeen van de slavernij vond men drie eeuwen geleden... althans van de vele volstrekt vooral sprekend. Je had altijd wel stemmen hoe die het bekritiseerd. Het is niet zo dat er nooit mm -hmm. iemand iets van heeft gezegd... in de 16e of 17e eeuw. Maar dat werd in een bepaald wereldbeeld. Werd dat gezien als misschien noodzakelijk kwaad... of als een nuttig iets. Hè, en die dingen verschuiven. Maar, dat noem je ook wel weer vooruitgang, zou ja, ik zeggen. Maar hier zien we de sceptische blik van uh, Wiegen ten die denkt, ja, maar dit was altijd al slecht. Uh, maar, maar, maar, maar, we ronden hier af, het is half april, het zal er deze komende weken weer heel vaak overgaan. Ja, het is um, uh, zeven over half zeven. Het is tijd voor onze maandgast. En dat is Thomas van der Dunk. We hoorden hem net al. En hij gaat deze maand iets of iemand uit de actualiteit van afgelopen week vergelijken... met een historische persoon of gebeurtenis. Thomas, welke vergelijking trek jij vandaag in Pavlov? Nou ja, de, waar je natuurlijk als eerst aan gaat denken... is natuurlijk toch de gebeurtenis in Alphen. Een week geleden. Een week geleden, maar dat was ook de reden waarom de uitzending toen niet is doorgegaan. Dus er <laughs> ja. is misschien ook een... Uh, ja, als er iets is van menselijk gedrag waarmee geconfronteerd wordt... Eh, wat naar een verklaring vervolgens zoekt, is het natuurlijk dat. Uh, um, als je dan, dan ga je natuurlijk vergelijken met hoe is er gereageerd bij andere gebeurtenissen. De eerste instantie, eerste reactie is, dat kan hier toch nooit gebeuren. Dat zag je ook. Dus dat is dan bijvoorbeeld in uh, ja, Amerika, Amerika he, dat Duitsland, gebeurt bij ja. ons toch niet? Ik bedoel, niet de normale schokreactie, begrijp ik, is dat het gebeurd is. Maar hoe is het mogelijk dat het gebeurt? En dat vind ik, langs als historicus, ik kom natuurlijk naar het algemene eigenlijk weer een beetje een verbazingwekkende reactie. Omdat we uh, natuurlijk in een aantal andere landen, in Amerika op grotere schaal, maar we hebben natuurlijk ook gezien in Duitsland. Uh, twee keer in Finland, dacht ik. We hebben het gezien in Zwitserland, in het kantonale parlement van zoek. Die dingen voorkomen. En wat voor reden zou er zijn om aan te nemen... dat wij wezenlijk anders in elkaar zouden steken als samenleving... dan deze samenleving. Er ja. uh, uh, was wat, wat een interessante verklaring, een van de interessante stukken. Het versterkt een beetje wat ik al zelf enigszins aan dacht... Uh, ik dacht gisteren in de Volkskrant. Iemand die zei die zowel Spanje goed kende als Nederland. En zei van ja het heeft iets te maken met natuurlijk een enorme individualistische samenleving. Waar mensen stellen buiten boord vallen. En dus uh, makkelijker omdat ze door iedereen zich verlaten voelen. En haat gaan koesteren tegen een samenleving. Uh, dat is natuurlijk in Amerika als uitgeproken individualistische samenleving begonnen. Het, uh, een samenleving die natuurlijk hele duidelijke losers heeft. Mm -hmm. En waar het je succes als mens, laat ik het zo zeggen... heel duidelijk gekoppeld is aan je maatschappelijk succes. Dat is natuurlijk in Amerika het sterkst. Je bent waard wat je verdient. Om het letterlijk maar zo te zeggen. <laughs> als je dat niet doet, en dat is natuurlijk dat hele meritocratische beginsel... als product van de verlichting, dan is het je eigen schuld. Ja. Dat is eigenlijk de indirecte boodschap. Je ziet natuurlijk ook in Europa de laatste paar decennia... een toenemende verharding van de samenleving. Met natuurlijk ook de impliciete boodschap. He? Als jij daar niks van bakt... En dat is natuurlijk vooral opleiding gebonden. Vandaar dat we ook die schietpartij toen in Den Haag die school hebben gehad. Mm -hmm. he, dus opleiding gebonden. Je krijgt ook geen herkansing meer. Vroeger kon je nog wat, wat stapelen. Kon je nog na, he, later. Dan is het dus van ja, ik, mij wordt de toekomst ontzegd. Omdat het natuurlijk steeds sterker van diploma's afhankelijk is. En je wordt er steeds meer op aangekeken. Waar je duurde drie generaties geleden. Werd je, als je zoon was van een timmerman. Werd je ook timmerman. Er was niemand die zei. Dat ligt aan jou dat je dat wacht. Ja, ja. Daar was dus geen reden ja. voor frustratie om als een modern en jij wil hiermee zeggen in deze tijd is het veel makkelijker om buiten de boer te vallen een zogenaamde uh, loser te zijn. Ja, ja, het is twee dingen. Het is dus makkelijk om buiten de boer te vallen vanwege dat enorme invalisme. U moet uzelf maar redden ja. en tegelijkertijd word je veel meer aangesproken op je maatschappelijke succes als zijnde je eigen verdiensten en dus ook je maatschappelijke wansucces succes als je eigen schuld. Waar oh, je ja. dus vroeger in een samenleving. Nou, eenmaal meer god van... ja, ik ben al eenmaal de zoon van de bakker. Hè, uh, of de zoon van de timmerman. Dus niemand zal mij kwalijk nemen... dat ik niet plotseling premier ben geworden. En zelf neemt dat dus ook niet kwalijk. Die vraag, daar word je veel minder mee geconfronteerd. Dus dat is denk ik een hele belangrijke factor... die ervoor zorgt dat dat geweld toeneemt. Een andere... Uh, is en de rol, denk ik, ook van internet. Dat natuurlijk de mogelijkheid geeft tot nichevorming. met gelijkgestoorden, om het zo eens te zeggen. Ja, Vroeger was dat op... niet. Vroeger had je dat probleem niet. Hè, als je dat probleem had, je kwam niet makkelijk in contact met mensen. En nu is dat heel in... makkelijk, want je ja. vindt op een site altijd gelijkgestemden. Daar word je ja. naartoe verwezen. En overwezen. dat versterkt het complotdenken. Uh -huh. Het idee, dus dat, die, die vuur ook elkaar aan hè, op die sites. Ja. Een soort de hele wereld is tegen mij, het ligt niet aan mij. Een soort complotdenken. Eh, en dan slaan dus sneller. Slaan, sneller denk ik, dus stoppen het door. Ja. Thomas van der je ja. uh, dankjewel. Volgende week zit jij hier weer en dan maak je weer een hele andere vergelijking. Uh, want we gaan nu naar muziek. En dat is van Duf Huus. <lacht> Hij begint al te spelen. <lacht> Zal ik je nummer ook nog maar even aankomen? Ja, oh, dat kan ik. <lacht> even kijken, de My Woman the Bear. Hit me with a phone, left me for thee, I'm dreaming revenge, I'm retaking my life and I got this master plan and it starts with a name I'm roaming the woods searching for holes to big for a ribbon, and to bright for a moose I'm walking around with my spear in the dark for flickering eyes and a deep gray. My woman, the bill. My woman, the bill. My woman, the bill. My woman, the bill. Sister. Well, I never foresaw the disaster when I need them. There among the trees and they'd have broke something hiding In the bushes and in the mud Well, I have a knife and I have a gun And I guess I'm gonna give myself a little fun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 My woman. Feel. Feel. Feel. De woman My woman bear. Het komt van zijn cd die in januari uitgekomen is Among the Ruins. Eens een alcoholist, altijd een alcoholist, zeggen ze. Dat het moeilijk is om te stoppen met drinken bleek ook deze week weer. Bonnie Sinclair schijnt na jaren alcoholvrij te zijn geweest een terugval te hebben. Toch is er een methode die veel succes heeft bij de behandeling van alcoholisten. En dat komt door de inzet van ervaringsdeskundigen. De Minnesota-methode heet die. En we gaan erover praten met Bani Dalima, behandelaar bij de Jellineck kliniek en met Mark de Haan, die zelf ooit aan de alcoholverslaafd is geweest. Goedenavond allebei. Goeie we hebben agend. jullie allebei al... Gehoord ook, eh, maar als het gaat om eh, de alcoholverslaving en hoe je daar het beste van af kan eh, komen, eh, daar gaan we het nu over hebben. En Mark, eh, ik wil het eerst met jou beginnen, want eh, hoe lang ben jij verslaafd geweest? Um, aan alcohol is eigenlijk uh, begonnen in mijn studententijd. En uh, dat dus is dus vanaf mijn uh, 23e zo is dat gegaan, tot mijn, uh, ja, gradueel tot mijn 33e. Tien jaar? Ja. Dat is wel lang ja, maar je kan ook afvragen wat is nou precies verslaafd? Is dat, is dat iemand die uh, iedere dag drie glazen wijn drinkt, of iedereen die iedere dag een jointje rookt? Ze zeggen wel trouwens hè, dat als je elke, elke dag uh, drinkt, twee glazen, dan ben je geloof ik een alcoholist. Ja, ja, ja, volgens, uh, ja inderdaad. Dat, dat zou dat zou kunnen. Dus ik zie iedereen een beetje verbaasd kijken hier. Ja, een ik drink ik als één glas eigenlijk voor het slapen ja. gaan, maar ik voel me nog niet als alcoholist. <laughs> nee, maar op een gegeven moment is het verergerd. Uh, uh, ik, ik woon en werk in Brussel en uh, op een gegeven moment is het, is het uh, overleed mijn vader. En op een gegeven moment is het gradueel, op een gegeven moment moet je gaan voelen wat je dus niet wil voelen. En dan is het natuurlijk het beste vluchtmiddel wat er is. Want het, en, het verdooft? Het verdooft. En je voelt het niet. Zelfs in de Eerste Wereldoorlog werd het gebruikt als ja. uh, verdovingsmiddel natuurlijk. En welke invloed heeft het op je leven gehad? Uh, een, een heftige invloed op mijn leven heeft het gehad. En het heeft er uh, op een gegeven moment voor gezorgd dat, uh, dat um, uh, ik besloten heb om daarmee te stoppen. Um, dat ik op een gegeven moment niet meer zo, uh, zo door kon gaan. Want dan neem ik aan dat je meer dan twee glazen dronk per dag? Ja, ja, ja, ja. zeker meer dan twee glazen per dag. <laughs> op een gegeven moment dan, uh, dan kan je dus niet meer zonder. En uh, dat, is, dat is heel raar om, om dat voor te stellen. Maar en begin je dan s ochtends vroeg Na ja, het tandenpoetsen? Op, op een gegeven moment wel, ja. Maar dat is net zo, ja. Op een gegeven moment begin je s ochtends vroeg. En dat was... Uh, omdat je ook heel erg angstig wordt. Hè? Je wordt heel erg angstig van, van als je dus... Ik, ik weet niet of je het gevoel kent als je wel eens uh, uh, heel veel gedronken hebt... en je moet op zaterdag naar Ikea. Nou, dan krijg je een beetje dat gevoel, maar dan mag drie. En dan als je alleen bent. En dan mm -hmm. moet je ook nog gaan werken en noem maar op. Hoe deed je dat dan? Werken? Ik ging uh, op een gegeven moment wel werken natuurlijk. Nee, en dat moest gewoon. En daar, daar ging je gewoon doorheen. Maar dat was om twaalf uur. Dus dan deed ik woonde dan in Brussel. dan ging je even op café en dan ging je een pint halen. Maar, kon je, maar kon, kon je... zagen je collega's dan iets uh, van hé, hey, er is iets met Mark? Die is nou ja, bezulgen. op een gegeven moment ben ik, zagen ze het wel. Ja, op een gegeven moment. Op een gegeven moment ging je, middags, ging je pintje drinken. En dan was het, uh, kwam ik wel uh, een beetje uh, als het iets te ver ging, wat lavend willen natuurlijk. Maar kon je je werk doen daarmee? Ja, ja. ik kon mijn werk heel goed doen daarmee, ja. Ik iedereen werk... in België begint vroeg. Uh... Ja, iedereen. <laughs> ja. Nee, maar nee, maar In België begint iedereen daar vroeger mee. En ik verbaas me nu uh, als ik dus nu zie hoe ik dus nu werk en hoe ik dus toen gewerkt heb. Uh, uh, dat ik toen inderdaad mijn werk heb kunnen doen. Maar ik heb, het, ik heb het toch gedaan. En je was 33 toen je eigenlijk besloot van uh, dit gaat zo niet langer, ik, ik moet stoppen. Ja, in 33 en dan heb ik besloten van dit, uh, dit kan niet meer langer zo op deze manier. Toen ben ik dus gegaan naar, uh, naar Parnassia. En toen ben ik uiteindelijk ben ik terechtgekomen bij uh, de Mirage Midsota Kliniek waar ik dus ben opgenomen. En dat is nu ook waar ik dus nu werk. En dan als projectleider werk ik daar. Maar, um, uh, want ja, je, je gaat daar nu wel eventjes heel makkelijk overheen. Van, nou, het klinkt net alsof het heel makkelijk is om te stoppen. Nee, nee het is helemaal niet makkelijk om te stoppen. Het is, uh, op een gegeven moment kom je erachter dat, uh, dat het zo niet verder kan. En het kon op een gegeven moment ook niet verder uh, zoals het ging. Want op een gegeven moment dan, uh, je, je raakt je baan kwijt. Uh, je, je, je, ja, je, leven be, je leven stopt gewoon. En toen heb ik besloten van ik kan zo niet verder... Uh, en dan op een gegeven moment dan ga je dus in behandeling en hou je dus op met drinken. En stoppen met drinken is makkelijk. Maar hetgene wat er daarna dus komt, en dan krijg je dus een beetje te maken van... wie ben ik eigenlijk? Ah. Uh, uh, dat is eigenlijk om... de reden waarom je bent gaan drinken... en jezelf weer in de spiegel uh, Ja, de reden waarom je, de, waarom je bent gaan drinken. Kijk, dat is ook, we hadden het er net eventjes over, van, uh, van uh, het sociaal wenselijke. Je hebt een, uh, een boekje drama van een begaafde kind. Je ouders willen dat je begaafd wordt. Uh, mm -hmm. Mijn vader was directeur, die was president. Uh, je, je moet ook graag, wil je daar naartoe gaan leven... ook al die verwachtingen waar gaan maken... En, op een gegeven moment, dan, als je dan stopt met drinken en je houdt ermee op... en je komt even tot opnuchtering, dan kom je tot inzicht. En het, wat ook af en toe niet, niet prettig is. Maar ik ben er toen wel achter gekomen. U had het net over succes, maar ik had heel lang gedacht... als ik nou succesvol ben, dan ben ik gelukkig. Maar het is juist, ik ben gelukkig... Uh, ik ben juist uh, succesvol als ik gelukkig ben. Uh -huh. En ik ben nu dus inderdaad... ik ben niet meer aan het trachten om iemand te worden die ik eigenlijk niet wil zijn. Uh -uh. En ik ben nu iemand geworden die ik ben en die ik wil zijn. En nee. ik ben gewoon Mark en daar ben ik. zo blij mee. Ja. Oké, okay, um, even naar Bani uh, Delima. U behandelt alcoholverslaafd in de Jelinek-kliniek. En dat doet u volgens die Minnesota-methode. Minnesota-methode, ja. Uh, wat, wat, wat, wat, wat, wat maakt die methode zo bijzonder? Nou, laat ik, laat ik, ik, ik wil even reageren op wat er net werd gezegd. Hè? Er werd ook gesproken over hoeveelheid uh, drank. Uh, hoeveelheid alcohol bepaalt niet of je een verslaving hebt of niet. Uh, er, zijn, er zijn bepaalde criteria waar je aan moet voldoen. En dat zijn vragen die aan iemand worden gesteld. En het heeft vooral ook te maken niet alleen met hoeveelheid... maar ook wanneer ben je begonnen, wat zijn de consequenties. En als je dan aan een aantal criteria voldoet, dan of als je daar ja op hebt gezegd... Okay. dan kun je pas spreken over verslaving uh, of niet... of afhankelijkheid. Ja. En, en daarbij komt ook nog dat uh, je niet zomaar verslaafd wordt. Uh, ten eerste moet je daar aanleg voor hebben. Maar we, uh, gaan, we gaan niet heim. helemaal precies uh, ja. van hoe je, hoe je nou, maar verslaafd wordt. Het is wel belangrijk wordt. om te zeggen, want ik hoor wel uh, van gewoon, uh, zoveel drank... en iedereen vindt het. Hey, als je zoveel drinkt... dan uh, is dan niet sprake van verslaving. Dus er is dus meer voor nodig. Maar, okay, maar ik, ik wil het graag hebben over die minnesota okay, Minnesota-model komt uit... Amerika, Minnesota-methode, uh -huh. uh, in een tijd waarin amper behandeling werd geboden. En, uh, en nu komen we op ervaringsdeskundigheid of ervaringskennis. Mensen die zelf een verslaving hebben uh, en die hebben besloten en hebben ervoor gekozen om niet meer te drinken of te gebruiken. Uh, die hebben toen besloten om een eigen methode te ontwikkelen, een, een behandelmethode. En... Um, uh, die methode of die behandeling werd aanvankelijk gegeven... door mensen met een ervaring, uh, verslavingservaring. En die zijn er op een gegeven moment achtergekomen dat het wel ingezet kan worden, maar niet als behandelaars. Dus er zijn behandelaars, professionals... die dan uh, uh, deze methode hebben uh, gehanteerd of hebben ontwikkeld. En de ervaring uh, wordt dan op een andere manier ingezet. Dus mensen die... Um, dus uh, niet alle behandelaars hebben nee. ook een drankprobleem nee. gehad? Uh, verslaving oh. is een chronische ziekte, is progressief. En het zou hetzelfde zijn als je uh, uh, diabetes uh, hebt... Uh, en dan uh, aan de behandelaar vraagt of hij zelf die ziekte heeft. Mm. Als voorwaarde om behandeld te worden. Maar waar, waarom werkt het goed om ex-alcoholverslaafden te gebruiken? Uh, wij spreken liever over niet-gebruikers in plaats van ex-verslaafden. Uh, ex ja, maar uh, ik ben ook een niet-gebruiker uh, ja. en ik ja. ben niet een ervaringsdeskender. Nee, maar mensen die niet-gebruiken wel een verslaving hebben. We hadden het daarnet over alcoholisme als iets, als een ziekte die je niet, waar je niet vanaf komt. Mm -hmm. Maar je kunt wel besluiten om niet meer te gebruiken. Maar wilt u hiermee zeggen dat Mark nog steeds een alcoholist is? Ja, dat zou ik zeggen en ik weet zeker dat Mark dat van zichzelf ook zegt. Ja, dankjewel. Dat zeg ik inderdaad ook. Ja. <laughs> Ja. Waarom? Want nou, je, je drinkt nu toch niet meer? Nee, maar kijk, dat, dat is juist het leuke. Dus van, ik zeg dus inderdaad, van, ik kan dus zeggen, ik ben verslaafd of ik ben, uh, ik ben, uh, ik ben alcoholist. Uh, dat zeg ik dus, omdat uh, ik kan dus niet meer drinken. Of althans, ik hoef niet meer te drinken. En het is natuurlijk zo, kijk, als iemand bijvoorbeeld een rookverslaving heeft... daar, daar zeg je ook niet tegen van, in, uh, nou, bij nieuwjaarsavond mag jij een sigaretje roken. Dat kan niet. En ik heb het dan hetzelfde met, met drank. Hm. Ik kan niet, niet drinken. Okay. Maar nou ben jij projectleider ook bij een... een... Ja, ik ben projectleider bij, bij, bij Mirage Minnesota. Dat is in Den Haag. En jij, jij bent dus wel een, een, een niet-gebruiker, volgens Bani de Lima. Ja, ik ben dus... Gebruik jij jouw eigen ervaring ook om uh, alcoholverslaafden te helpen? Ja, ik, ja inderdaad. Ik, uh, dat doe ik dan dus in de zelfhulp. Ik ga dus zelf dus naar, de, naar de zelfhulp, naar de AA of naar de NA of naar de CA dan ga ik dus zelf eens heen, één keer per week. En daar kan je inderdaad dus in dat systeem daar kan je dus inderdaad ook mensen helpen... met de, dezelfde problematiek. En dat je maar... dan de boodschap uitdragen. Mm -hmm. En dat is inderdaad, iedereen zit bij elkaar. Uh, iedereen ik ben, zit bij elkaar. Uh, Mark het is de Haan, de, hallo Mark de Haan. Dat is nou, niet Mark de, de Haan, de... Dan, uh, oh, het is dan okay. uh, de, de A van de AA. En de NA, Anonim. dat staat voor anoniem, dus ja. dan zeg je er van hallo, ik ben Mark, et cetera. Ja. En, uh, en uh, daar inderdaad, daar kan je dus mensen helpen. Het is inderdaad dat het Minnesota-model, de, de A is opgericht in 1935. En juist het Minnesota-model, heeft het altijd, dat gaat over de twaalf stappen. Maar het Minnesota-model is juist de geïntegreerde behandelvorm van de twaalf stappen filosofie... met de reguliere zorgmethodiek. Ja, want ik, ik wil al zeggen dat AA, dat bestaat natuurlijk al uh, ontzettend ja, lang. Ja, dat bestaat ontzettend dus dus, lang. Sinds, maar, sinds 1935 bestaat het al. En dan maar wat voegt die Minnesota-methode dan aan die, nou, nou, die 12 De, de, de Minnesota-methode is dus de reguliere behandelvormen, dus de reguliere uh, uh, gedragswetenschappelijke methodieken. Die zijn dus gecombineerd met de 12-stappen-filosofie van de AA. En dat samen, dus de beste van beide werelden, dat samen maakt dus een Minnesota-behandeling. Dus de, de, de spirituele eigenschappen van de, van de AA... De, de ervaringsdeskundigheid aan toegevoegd... en dus de gedragswetenschappelijke methode... en de dokters en de medicatie van de reguliere zorg. Mm, okay, maar misschien niet, ja, misschien ja. is het wel even duidelijk om het verschil uh, t, uh, aan te duiden... tussen de, de, de AA en, AA en de, behandel, de behandeling. Ja. Uh, daar waar AA en NA heel erg gericht is op wederkerige hulp gehulp. Hè, mutual help, zelfhulp. Ja. En de behandeling is echt behandeling... Uh, uh, en de behandelaars, die zijn dus niet in die zin gelijkwaardig hè, aan de cliënten. Daar waar zelf op wel degelijk gaat, of elkaar helpen. Ja. Uh -huh. Dat dat een verschil is. En, en nog dan, begrijp en... ik niet, waarom helpt het beter als je geholpen wordt door iemand die, nou, die ervaring heeft? laat ik zeggen, zoals wij dat doen in Amsterdam, in, het, uh, in Jelinek, Minnesota... is het zo dat onze ervarings, de mensen die die ervaring hebben uh, en niet meer gebruiken... Die uh, behandelen geen cliënten, maar die vertellen vanuit hun eigen ervaring hoe het is om een ander leven te leiden, om een gezonder leven te leiden. Wat te doen, welke keuzes te maken om uiteindelijk niet te gebruiken, niet te hoeven ja. gebruiken. Want neem je het dat was, dan en, sneller aan van iemand die, die ja, ja, dezelfde was, ervaringen heeft gehad? Hoor. Ja, natuurlijk. Het was bijvoorbeeld bij, bij ons in de behandeling bij, in, de, in Den Haag: is het, is het zo dat ze, bijvoorbeeld, je, je kan bijvoorbeeld naar een psycholoog toe om te praten over de problemen die je hebt met je familie, je kan naar je behandelmedewerker toe gaan om te praten over je maatschappelijke integratie. En met een ervaringsdeskundige kan je bijvoorbeeld, van, als ik nou hier nou dadelijk naar buiten kom, hoe, hoe moet het dan? Kan, kan ik nog naar een café, eh, als ik langs een café kom, wat doe ik als ik een trekgedachte krijg? Uh, wat doe je dan? Uh, nou, dat soort dingen. Dus nou, wat je kan doen als je, ja, als je, als je een, een trekgedachte krijgt, nou, dan, moet je dus, dan kan je dus iemand opbellen. Er zijn allemaal verschillende soorten trekgedachten. Dus als jij ergens lekker op het strand zit in Den Haag en, er, en draait lekkere muziek, en die ruikt zonnebrandcrème olie en, uh, en, uh, en er komt een lekkere uh, witte wikser voor, uh, voorbij... dan kan je dus op een gegeven moment denken van... oh, ik heb daar ook zin in. Maar ik weet dus, dus door hetgeen wat er gebeurd is allemaal in het verleden... en wat voor een hel eigenlijk het was geworden... want gezellig een biertje doen, dat was helemaal niet meer bij. Hm. Dus ik wil gewoon niet meer terug naar die hel. En dat is dus hetgene wat ik geleerd heb bij Mirage. Nou, heel veel succes verder. Het is leuk, nu zeg je heel veel succes, maar ik vind het juist... Heerlijk om niet meer te hoeven te drinken. Ik, vind het, ik geniet ervan. Okay. En blijf dan vooral genieten. Het nuchterheidsprivilege. Ja. Goed. Okay. Wij danken onze gasten. Wiegert en Haven, Barney Dalima, Mark de Haan en Thomas van der Dunk. Als u deze uitzending nogmaals wilt beluisteren... even naar wwwntrnl Reageer Ik Kan ook pavlovradio@ntr.nl. Straks langs de lijn. En wij zijn er volgende week weer. We wensen u een fijne avond. Tot volgende week. Dag. Informatie, educatie en cultuur Dan Gregolaban zonnie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 ...tot een Brits-Amerikaanse legerbasis. Alsof je zomaar weggestreept kunt worden uit geschiedenis, hè? Morgenavond, 9 uur, de Chagos Archipel in Holland-Doc Radio. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Goeiedag, hier is Kees met de minder fileberichten. Kijk.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 Door goed voorbereid op weg te gaan, komen we verder. Zembla deze week over verstikkende uitlaatgassen. De wegen worden breder, de snelheid gaat omhoog. Slecht nieuws voor de honderdduizenden mensen die dicht bij een snelweg wonen. Ze krijgen astma en hebben een verhoogde kans op een hartkwaal. En ook nog gek van de herrie. Stikken langs de snelweg in Zembla. Vanavond, half elf, bij De Vara, Nederland 2. Arthrose? Daar is niets aan te doen. Is dat waar?